11 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Eerste Kamerfractie van de PVDA is tegen een plan van minister Asscher... om een toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand te schrappen. Door die nieuwe wet zouden zo'n 5000 alleenstaande ouders... van wie de partner bijvoorbeeld in de gevangenis zit of in een inrichting... de toeslag van 240 euro niet langer krijgen. De Eerste Kamer vergadert vandaag over de hervormingen van het belastingstelsel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 De boekhouding van de NAVO is niet op orde. Volgens de Algemene Rekenkamer is er een grote achterstand. Soms van meer dan twintig jaar bij het administratief afsluiten van projecten. Elk jaar kan een substantieel deel van de jaarrekeningen niet worden goedgekeurd. Nederland en andere NAVO-landen weten daardoor niet hoeveel geld er jaarlijks naar de NAVO gaat... en ook niet wat er met het geld gebeurt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer.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 Noodweer heeft in Duitsland aan zeker vijf mensen het leven gekost. Meest door omvallende bomen. De buien leiden tot veel overlast voor trein- en vliegverkeer. En eerder op de avond werd festival Pinkpop in Landgraaf... tijdelijk stilgelegd vanwege die buien. Daar gebeurde geen ongelukken. Het weer. Nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. In de namiddag een avondkans op een enkele klap onweer. Het wordt 20 graden op de Wadden en tot 27 graden langs de oostgrens. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANDB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog file tussen Groo Meer en Knoopendienme 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk: de wisselstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Utrecht vanaf Eemnes, over de A27, A12 en de A2. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Knopenburgen Veen 3, A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoeverdorp 2 en de A10 West richting Den Haag bij de Koenteno 2 kilometer.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 van twee oude mensjes en een portretalbum. Toen was eens in de vakantiedagen We En hebben dat voer in het album geplakt. Weer...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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Iedere deze ochtend tussen 11 en 12. Hoort u ze hier op de lokale omroep een uur lang. De Hollands hits neem u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoort u onze herkennersmelodie. van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname 1328. Het komende uur onderweg. Ria Falk, Henk Elsing, maar eerst Johannes de Knecht.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 Heb ik toch, ik ben geboren om zeven uur. Mijn ster heet deftig Arias, zeg niet dat het laar is, want driftig ben ik gauw, zeg sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem n'est pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, Ik heet geen Yves montan, dat is naar.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 Doe ik voor jou. Vivre pour toi, c'est comme t'es plein, vivre pour toi, enfla mon cœur, c'est le meilleur pour moi, vivre pour toi. Soms zie ik mij opstaan als een echte Italiaan bij de Opera Milan, tralala, tralala, in rijen van vier staan ze bij de portier Voor een paljas op per Ik zie mezelf als musketeer schermen in een film Ik hoor mezelf al zeggen, hier is Parel Willem En ik voel me steeds beroemd, maar Jeshua dat is lauw En dat alles doe ik voor jou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 Luister toch naar mij. Ik ben geboren in april. Nu eens waaronder jij leeft. Wat zeg je? Onder Kreeft? Oh, kreeft een ram dat brengt ruzie, zeggen de stijl.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 Die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's. En het Nederlands-Indische personage Tante Lien in de Late, Late Lien Show. Nou, bekend is Het is dus, uh, Arm Den Haag uit 1975. En ik heb een andere gezellige plaat voor u uitgekozen. U hoort nu een van Dort met Ayun Ayun Ayun. Ayun <middels> ayun ayun ayun ayun ayun ayun. Ayun ayun ayun ayun ayun ayun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 Ayon, ayon, ayon, ayon, ayon, ayon. Ga niet baden, daar in de kali. En ga niet trouwen, daar in persappen. Laat je raden, mijn kleine ali. Wanneer ik jou met raad van dienst wil zijn. Ayon, ayon, ayon, in die hoge klapperboom. Ayon, ayon, nasmi raad, jangan ma in die laag. Ayon, ayon, ayon, ayon, in die Ayon, ayon, masmira, jangan, mijngila. Ayon, ayon, ayon, ayon, ayon, ayon. Ayon, ayon, ayon, ayon, ayon, ayon. Want een keiman zit in de kali. En ook een keiman zit in parsap. En het is je schoonmaak.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 En daarvoor horen u de Sunshine met Annemarie marie zometeen op de radio. De Bietenbouwers met Annelies. maar wie is de zangeres zonder naam. Het kleine Erdersjongen. Afanalyse, afanalyse, waarom zou je boos zijn op mij?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 Kunt dat laatste veel? En ik ga. Dit is de laatste. Maar hij is niet te verstaan en telkens wilt hij gaan.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 Ik zing graag een feestje met een meisje in de maan Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou. D Pistool in zijn kruister en spreekt tot het pleit is beslecht. Zo is een cowboy, trouwt op de plaats voor een vriend. Zo is een cowboy, als je zijn vriendschap verdient. Maar hij kan helpen, daar staat hij steeds klaar. Al is het desnoods ook met levensgeval. Er soms iemand in nood Dan is hij hulpvaardig En moedig En redt vaak een vriend van de dood Vindt de scholing en met uitdoos en techniek. Hij wordt met vaste voor ingewijd in alle kleuren van de erotiek. Mama, eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij laat ze later in de wereld gelden als een kind dat nooit een eigen naam had. Hij steelt het speelgoed. Weg, omdat hij zelf nog nooit eens iets bezeten had. Mama, eens komt hij thuis, eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij zorgt zijn leven lang na vader, moeder, broer en zus die hij nooit heeft gekend. Hij staat zijn hart te in de mafte jungle en denkt alleen maar alles went. Thank